Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week zaterdag kun je weer naar de club... melden bronnen rond het demissionaire kabinet. Al zit tot diep in de nacht, dansen, chansen en drinken er nog niet in. Discotheken en clubs moeten om middernacht de deuren sluiten... zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Maar dat geeft in ieder geval, zegt het kabinet... voor de discotheken en de nachtclubs wat een ruimte. Want tot nu toe waren ze gesloten. Bezoekers van discotheken en clubs moeten bij de deur... het groene vinkje van de corona check app laten zien... Vanavond is er weer een persconferentie. Dan maken Rutte en De jongen waarschijnlijk ook bekend dat mondkapjes op scholen niet meer verplicht zijn. Minder mensen zijn afgelopen week positief getest op corona. Het RIVM meldt een daling van 10% en dat er we wel juist vaker tests zijn afgenomen. Er hoefden minder mensen naar het ziekenhuis. Afgelopen week waren er 481 ziekenhuisopnames. Een Amsterdamse studentenvereniging is een studiebeurs kwijt. Dat is de straf die ze krijgen voor de uit de hand gelopen ontgroeningen eerder deze maand. Daarbij werden meerdere mensen mishandeld en vernederd. Die disputen zijn nu geschorst. En er wordt over een half uurtje afgetrapt in de eerste ronde van de Conference League. Feyenoord speelt die pot zo tegen Maccabi Haifa in Israël. Dat wordt geen eitje, zegt Feyenoord-trainer Arne Slot. Kijk, op het moment dat je de loting ziet en je weet dat je tegen de kampioen van Israël moet... Uh, en je weet ook dat ze een stadion hebben waar 30.000 mensen in kennen... dan denk ik dat het wel iets zegt over de grootte van deze club. Tegelijkertijd hebben wij de eerste weken van het seizoen laten zien dat we ook heel erg goed kunnen spelen. Uh, dus uh, ik heb er alle vertrouwen in dat we het er goed voor staan. Het weer, geregeld zon en best warm, 21 tot 26 graden. Later vanmiddag en in de avond neemt de kans op onweer toe en kan er plaatselijk ook veel regen vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Quei momenten fra di non I distacchi en Da capirci niente po' Ja, come vedi Sto pensando a te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 Bad die. I wanna feel it all in. All in love without them. Confinati di cuore solo. che nou sta. staan. Dietro i steccati degli organs suono. Sto pensando te. In De nacht werd het ineens fysiek Je hebt me in je zak Ik zit in jouw jeans Alles zonder stroom what you will.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 En zomer Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week met 10% gedaald, meldt het RIVM. En ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. Er liggen nu nog 635 mensen met corona in het ziekenhuis. Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september, net als de andere horeca, tot middernacht open zijn. Dat meldt bronnen rond het kabinet. Bezoekers hebben wel een toegangsbewijs nodig. In Suriname neemt het aantal coronabesmettingen weer explosief toe. Per dag komen er gemiddeld zo'n 300 tot 500 nieuwe gevallen bij. Een paar weken geleden gingen nog om zo'n 100 besmettingen per dag. Het weer vanuit het zuiden neemt de kans op forse buien toe, mogelijk met onweer. Morgen iets koeler en dan vooral in het noordoosten nog buien. Ik weet niet of je het weet, maar je ziet er mooi uit...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 Whoa! High above the chimney cup that's where you find me, oh. are far behind Me will trouble melt like a lemon drops high above the chimney pop that's where you'll find me oh somewhere over the rainbow bluebirds fly and the dream that you did to oh why oh why in time And I think to myself, oh, what a wonderful world oh, oh, oh, oh, oh, oh. You'll find me over the side over the rainbow, bluebird's light The you Oh, why, oh, why I You find me all About all the world of fear.